met het NOS-journaal. Nederland is pas bereid om te helpen bij het beveiligen van de straat van Hormuz... als de oorlog in Iran is gestopt. Dat zegt premier Jette. Iran blokkeert de zeestraat sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens Jetten zou de Nederlandse marine bijvoorbeeld kunnen helpen... met het opruimen van zeemijnen. Maar alleen onder de strikte voorwaarden... dat de aanvallen tussen Iran, de VS, Israël en de Golfstaten zijn gestopt. President Trump heeft minister Pam Bondi van justitie ontslagen. Er gingen al geruchten dat Bondi binnenkort zou worden vervangen, zegt correspondent Rudy Bauma. Bronnen uh, rond uh, het Witte Huis hebben al wel gezegd dat uh, Trump niet blij is met hoe Bondi heeft gecommuniceerd rond de uh, Epstein-files. Waardoor het wantrouwen groeide dat hij ook iets op zijn kerststok had. Ze werd onlangs ook gehoord door congresleden. Dat verliep desastreus. Ze ging enorm in de aanval, werd niet goed ontvangen. Ook verweet president Trump Bondi dat ze als justitieminister niet genoeg werk maakte van het aanpakken van zijn tegenstanders. Partijen in de Tweede Kamer willen dat het filmen van ongelukken en slachtoffers en het verspreiden van dit soort beelden strafbaar wordt. GroenLinks-PVDA en CDA werken al jaren aan zo'n verbod. Nu lijkt er ook een meerderheid voor te zijn. De roep tot een verbod neemt toe naar de zelfdoding van twee scholieren in Capella aan de IJssel. Vandaag werd duidelijk dat omstanders dat hebben gefilmd en de beelden online hebben gezet. VN-chef Guterres heeft de VS, Israël en Iran opgeroepen om direct te stoppen met de aanvallen. Guterres vreest dat het geweld kan leiden tot een bredere oorlog die grote gevolgen kan hebben. Als de Strait of Hormuz is strangled, the de poorest en meest vulnerable cannot niet We zien het in the dagelijks leven van mensen die with met food voedsel- en energiekosten. Van de Philippines to Sri Lanka to Mozambique to communities far beyond. Veel mensen worden nu al hard geraakt door hoge energieprijzen, zei hij. Het weer. Vannacht klaart het op bij 1 tot 4 graden. Morgen kan het in de middag af en toe gaan regenen. En dan wordt het 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.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 Crocodile Pierce The show how hard they fold and there is so empty I really like to play the fake myself by I want to be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 het programma van Marcel van Kuik in. Wat uh, hier ook draait. Bij deze omroep. Waar dit uh, programma onderhakt. Play it loud. Nou, dat kun je Marnus Zuttersen denk ik wel toevertrouwen. De band die is hier ooit in de studio geweest. In een akoestische versie. En want we hadden toch wel zoiets van de moet, uh, ramen moeten in de sponningen blijven zitten. Maar goed, uh, dit is een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 2024 of 2025. En wie gaf het daar het antwoord op? Mijn grote vriend en radiocollega Willem de Waard... die zei van nee, het is 2025. Want, nog een illuster verhaal... Ze zijn, uh, er zijn twee muzikanten op een, die dag... dat Ossie Osborne stief, stierf uh, van ons verdwenen. En dat was die andere. Dat was namelijk George Koijmans van The Golden Earring. Inderdaad, die...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 I just could.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 En dat, ja. uh, dus dan wordt daar wel een blauze sectie bij, ja. <hijen> ja, en als ik zeg Stevie niks, wat zeg jij dan?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 Dan gaan we hem laten horen: hier is Fighting. The Unknown. In silence. Zo so much pain to hide. The girl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 de eigen van Foggy Feelings. from the rock.